Wat gaat u voor zaken doen? Ik dacht dat u daar niets meer mee te maken wilde hebben. Uh, dat is ook zo. Ik moet alleen maar even mijn geld tellen. Voor de belastingen. Die vinden het belangrijk. Voor mij speelt het geen rol, dat weet je. Oliejongen, jongen, zei mijn goede vader altijd. Of je alles hebt of niets, een bommel blijft een bobbel. En daar houd ik mee aan. Wat mag het zijn? Uh, ultra? Het nieuwste, meneer. Hoog octaangehalte en felle verbranding.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 En noem me geen meneer, ik ben geen minvermogende. Wie is dat, die daar liggen? Dat is meneer Bommel. Dat weet ik al. Maar wie is Bommel? Dat wil ik weten. Tot uw dienst, meneer ABS. Meneer Bommel is... Uh, hij is een klant, zogezegd. Een keurig iemand, hoor. Betaalt altijd. En een tip wil er ook wel eens over schieten. Maar hij is wat ergenaardig.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 Zo, wat wil dat ventje toch? D niet dat hij me interesseert, hoor. <laughs> Daar is hij te onbeduidend voor. Maar ik zou toch wel eens willen weten wie die AWS is. Waarom? Nou, wat kan u zo'n toerist schelen? Maar heer Olly volgde zijn eigen gedachten. Hij stapte uit en beklom pijnsend de marmeren trappen van het bankgebouw... dat ze intussen bereikt hadden. Een bommel voelt heel zuiver... Het zou mij niets verbazen wanneer er iets verdachts achter zat. Wie heet er nu AWS? Dat kereltje is geen toerist. Zullen we wedden? Goed, dan geen toerist. Mm. Dan zal hij de baas van die benzinepomp geweest zijn. Eh, mis. Dat was hij ook niet. Hm? Hij was geen bazentype, als je begrijpt wat ik bedoel. Veel te klein van stuk.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 A.W.S. Hier is O.P.B., A.W.S. Mijn naam is Bobbel, Olivier B. Bobbel. Bent u... Ik ben Steinhakker, ah. president van de Aardbank. Gefeliciteerd, mijn jongen. Door je laatste zaak word je nu bij de bovenste tien.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 Ach, je bent veel te jong voor die dingen. Wat? Laat dit nu maar aan mij over. Ik heb hier een boekje met voorschriften waar ik me aan moet houden. Huh? U rijdt te hard, heer Olly. Ja, dat, dat komt van je gehum. Je moest wat meer vertrouwen in me hebben, jonge vriend. Ik ben nu een van de bovenste tien. Daarnet heb ik alle DDT-aandelen gekregen. Van AWS. AWS?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 Be, be, begrijp je wat, wat, wat ik bedoel? Waarom zeg je niet, jonge vriend? Het heeft toch geholpen? Ze zijn dood. Mm -hmm. ja. ja, ik zie het. Alles is dood. Alles. Alles is dood. De spinnen, de kevers en de plant. Hoe vreselijk is dit alles? Hm. Uh, heer uh, Pastinakel, waar, waar, waar gaat u naartoe? Ik zin er mee weg. Ik vertrek naar een andere streek. Hier wordt de natuur naar de verturving geholpen. Dit is de buurt van de dolle kervel en het dodenkopskrijt. Maar, maar zo, zo, zo, zo heb ik het niet bedoeld. Dat is, dit is niet om aan te zien. Het eens zo bloeiende landschap is een woestijn geworden. Ach, wat heb ik gedaan. U hebt het evenwicht in de natuur verstoord. Evenwicht verstoord?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 Ik had het zelf kunnen bedenken als ik maar niet zo in de war geweest was. Hallo, OBB. Ah. Uitstekend gedaan, jongen. Je hebt hier een mooi stuk braak van gemaakt. Je hebt voor industrialisatie en zo. Flinke aanpak. Hier kan gebouwd worden. Wat zijn je plannen, OBB? Wat ga je ermee doen? Doen?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 ...aardiger dan DDT. Want dat slaat op mijn neus. En de kevers kunnen er tegen. Verenigde Electronics... ...Radar Limited Computers Company... Stichting, ...Generale Chemicaliën. Uh, het loopt op. Dat olifantje kon ook achteruit lopen. Er zat een pinnetje in zijn buik. En wanneer... Het loopt op, maar het is te doen. We zullen een fonds ter beschikking stellen. Trek wat geld aan, steenbreek... ...en breng de zaak aan het rollen. Uitstekend meneer.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 Waar ja, is dat lachen? Die OBB. Wat er nu worden? Oh, dat ging even mis, maar, maar ik, ik weet zeker... Jij ja, weet niks zeker. Ik ben de enige die hier iets zeker weet. Wat, wat, wat dan? Wat, wat weet u zeker, bedoel ik? Ik weet wat dit grapje heeft gekost. Twee miljard, jongens. Twee miljard, Florijnen.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 Ja. Aber da unten, es hat ein reichen Lach, das wir in der Laboratorium. Wir haben Mammutschäufer eingesetzt und die machen kein Scherz mit der Streukwerk. Der Schäufer vermalt der Sarg tot Pulp. Und der Pulp wird geschüttet unter Magneten Magneten, an der Solium, als ein ganz feiner Anschlag bleibt kleben. In Gramm per dubbel Quadratkilometer. Bruder, was? Ja, ja, ja. Toch machtig, die techniek. 1 gram sodium, een jaar energie. Dat is groot aardig, bedoel ik. Ah, ah daar staat Tom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 Weet je dat uit twee vierkante kilometers landschap één gram solium, euh, ik bedoel, <koro> weet je dat één gram solium een stad een heel jaar van energie kan voorzien? Oh ja. Ja, zeg het maar ronduit. uit. Zeg maar dat je me een natuurvernieler vindt. Vindt u dat? Ja. De, de, nee, nee, bedoel ik. De, de, dat vind jij, als je begrijpt wat ik bedoel. De,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 De breinbaas. Och, nee. Geen breinbaas. Ik begrijp het allemaal niet zo goed meer. W wat begrijp je niet? Ik begrijp niet wat er gebeurt. Hè? De woestijn nadert. En daarom ben ik bezig te verhuizen. Maar waarom? Weet u ook waarom men bezig is de groeisels te vermalen?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 Goed, u mag hem hebben. Oh. Als u de woestijn tegenhoudt. Ik kom eens kijken, jongen. Ah. Hoe is het met je generale energie syndicaat? Ah. En, uh, wat ah. heb je daar? Een futvoeder. Leuk, hè? het nooit. Uh, wat? Wat is dat? Loopt uh. het op solium? O oh nee. Dit is veel beter. We kunnen die solium wel vergeten, AWS. De futvoeder...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 Dit is AWS. We staan voor een crisis. Ik herhaal, een crisis. Het Perpetuum Mobile is uitgevonden. Energie uit het niks. Roep onmiddellijk de bovenste team bij elkaar. Oh, niet zo hard. Dat gehal is slecht voor mijn bloeddruk. Maar wacht even. Waar ben ik? Waar gaan we heen?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 Op niets. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, we hebben die sodium niet nodig. En ook geen olie meer. Het einde van de steenkolen. En de motoren dan? Wie denkt er aan de motoren? Energie uit niets. is G. gasregel. Heb ik daarvoor mijn aardgas aan de olie gekoppeld? Oh, oh, is... maar, maar, maar zijn jullie daar niet blij? Zo'n wieltje betekent toch welvaart voor iedereen? Want het loopt op niets echt waar. Ik kan het laten zien.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 De heer Ollie deed de slaapkamerdeur zorgvuldig achter zich op slot. Enige tijd staarde hij overspannen naar de donse kussens en de zachte dekens. Het was duidelijk dat hij aan een vreselijke tweestrijd ten prooi was. Om zijn rechter oog woede een zenuwtrek... en zijn ademhaling piepte beklemd door het nachtstille vertrek. Nee, voor mij is geen rust weggelegd. Kweetel vertrouwt me en de bovenbazen loeren op zijn adres...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 In een hmm? enorme kapitaal en een ganz grote kracht, samengebald gebald in een kleines doosje. Wonderbaarlijk? niet? Uh, heel aardig. Uh, een enorm kapitaal, hè? Hm, ik kan best iets gebruiken. Voorzicht! Een huh? ongehoorde kracht hoopt zich dat samen. Oh. Een jaar energie voor een groot stad steekt dan in uw kleding. Oh, ja, ja. Ik, ik, ik dacht dan, dat het is wat zwaar. Dat is heel blij. Toch nu iets anders. Ik zou... ...gaan het twee maal honderdduizend florijnen van u ontvangen. Hm? Ja, voor de arbeiders van de soliumbinding. Vat u? Ze hebben het werk nedergelegd. Nedergelegd? Waarom? Hm. Vinden ze het niet leuk meer? Leuk? Dat heeft ja geen betekenis Het is het geld dat in een rol speelt. En in alle bedrijven is plots een loonronde van 10% gegeven. Die willen ze ook hebben.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 Hij kan zijn salarissen niet meer betalen. Daar zit hem de knie. Ja, ja. Laat staan die loopronde. Een goede stunt, ABS. Hij gaat plat, die OBB. Voorzichtig. Niet de vleugel aanroepen. Vergeet niet dat we te maken hebben met de meesterbrein. We moeten afwachten wat zijn tegenzet zal zijn. ABS. Professor Pillewitskowski, na het apparaat. Herbommel heeft de zoliumwinning stopgezet. Ja, het gaat goed. OBB heeft de zoliumwinning stopgezet. Hij vindt zulks lustig. Wat? Ja, ja. Hij vindt het leuk, dat is zo onbegrijpelijk. Ja, maar leuk is dat woord niet. De herbommel Bommel is... is... Mm. Wat is dat woord? Uh, opgeleugd. Het zegt dat hij bovenbaasd hoor. Het is heel prettig dat de soliumwinning is stopgezet. Er is al genoeg natuur vernield. Als u begrijpt wat ik bedoel. Onbegrijpelijk. OBB is blij dat het werk is stilgelegd. Gelukkig, zei hij. Je kan dat. Sodium is zijn enige bezit. Hij gaf zijn eigen graf. Of het onze. Ik ben bang dat dit een nieuwe onverwachte zet is van een meesterbrein. Hij is een financieel genie.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 Schrijf het maar even op. Mijn kleingeld is uh, uit, uit mijn zakken gevlogen. En nu zit het vast. Op de bank. U weet hoe dat gaat. Nee, dat is nu jammer, meneer Bommel. U bent een van mijn beste klanten. Ja. Maar er zijn maatregelen afgekondigd tegen overbesteding. En ik mag geen krediet geven. Het gaat niet, hoedboek spijt. Ook geen waterbrood? Zelfs geen halfje bruin.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 Laten we hem een lesje geven. Kom op met die loonronde. Op onze ruggen mooi weer spelen, hè? Ja. Wij in de modder graven en jij lekker eten, hè? Ik, ik, ik heb niet gegeten. Ik heb honger. Kom op met die loonronde. Heer Olly, is er iets? Oh, maar... M ma mama wat ma ma moeten hap hap hap hap sorry ik <laughs> zit achter me aan. Ik hoor niets. <laughs> u bent hier veilig hoor. Oh. Wilt u een hapje mee eten? Oh. Ga toch zitten. Ja. Oh. oh. Dat smaakt. Het is mooi van ja. je dat je me laat delen je overvloed, jonge vriend.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 Wacht even! Het komt in orde, goede lieden! Ik ben al bezig om mijn geld los te maken. Een ogenblikje! Begrijpt dan niemand ooit dat ik het goede wil? Bij nacht en ontijd ben ik op weg om mijn geldbal in beweging te brengen. En mij snapt het niet. Ach, ik begrijp het zelf ook niet. Als iemand begrijpt wat ik bedoel.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 Uw kapitaal gaat splitsen en direct springt het uit elkaar. Kom trouw! Ja, en, en, en daar gebeurt ook iets aardigs. Wat, wat, wat, wat is dat? Dat zijn de solium -winners. Ze komen om een loonronde. Oh, groot, doe, doe, niet. doe, doe, doe, Ze zullen me kwaad doen. Nee, we moeten naar buiten. Het gevaar hier binnen is groter. Kom, kom. Dat, dat is mijn straf. Het groot is mijn ondergang wanneer het een rol gaat spelen. Zie je dat? Zie je hoe open ben ik ben met het geld? Geen oh, manipulaties. Het hele energiezindicaat is in beweging. En dat tast ook de motoren aan. En de olie. Daar staat er uit de plukken. Lekker geldbal. hier toch. De, de. de, de geldbal de, de, de, de geld ligt in de kluis. V, v, vastgekoekt. Als jullie begrijpen wat ik bedoel.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 Het gevaar is geweken. Denk je ook niet, jonge vriend? Ja, daar ziet het wel naar uit. Ja. De soliumwinners zijn betaald en ze hebben bullebas gesust. Ja. Maar hoe staat het met uw geld? Mijn geld? Ja. Mm -hmm. ja, dat ligt op straat, zo te zien. Nu heb ik niets meer met de AWS te maken en dat is prettig hoor. Want thans kan ik als een heer mijn schulden betalen. Als er tenminste nog iets over is. Dat viel gelukkig mee. Toen ze in de verwoeste kluis kwamen, bleek daar nog heel wat te zijn achtergebleven. Oh, ongeveer net zoveel als ik had. Zo zie je, Tom Poes, geld speelt geen rol. En, en kijk, hier heb je de duit terug van die ongelukkige wetenschap. Je weet wel, nou, nu is alles weer in orde. In orde? Ja. Het is een jambol.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 Zullen wij thans de zoliumwinning wederom energisch aanvatten? Nee, nee. Ik heb solium genoeg gehad. Daar begin ik nooit weer aan. Het my is afgelopen. Maar, Herr Pommel. Komt u niet even binnen? Eet een oh. stukje mee. Dat is gezellig. Het is schade. De solium is finding. Mm. een schone vinding. en ja, energie voor een groot stad.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 Het trof Kweet al aan bij een aanbeeld waar hij ijverig op hamerde. Een mooie smelt. Er loopt een sproot door. En daardoor kan ik het helemaal tot urls kloppen. Ziet u wel? Ja, heel aardig. Maar nu even iets anders. Die vetvoeder, je weet wel. Ja, ja. Is ziet kapot? Dan zal ik hem maken, hoor. Nee, dat niet. Hij is, uh... hoe zou ik het zeggen...